Dit is Radio 1. Nu al wakker. Met Martijn Middel en Leon Mastik. Goedemorgen, het is woensdag 3 juli 2013. 95 jaar geleden trad Suze Groeneweg op deze dag als eerste vrouwelijk lid toe... tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Op de dag van vandaag zijn dat er al 56. 3 juli 1962 was voor Algerije een heugelijke dag. Na een strijd van bijna 8 jaar werd het land onafhankelijk van Frankrijk. En de KNAC viert haar 115e verjaardag. De KNAC, jawel, de Koninklijk Nederlandse Automobielclub, begon in 1880. 98 met 10 leden. Vandaag zijn ze een stuk kleiner dan de ANWB... maar de leden zijn vooral grote liefhebbers van oldtimers tegenwoordig. Wilt u reageren op dit programma? Dat kan. Bel dan naar ons gratis nummer. Dat is 0800-1121. 0800-1121. En twitteren kan ook. Dat kan met de hashtag WNLNacht. Dan gaan we naar Polen, naar Stara Jablonki. Die, die plaats staat deze week in het teken van het wereldkampioenschap beachvolleybal. De vijf Nederlandse vrouwenteams die deelnemen aan het WK zijn met wisselend succes aan het toernooi begonnen. Jochem de Gruiter is talentcoach bij de Nederlandse ploeg. Jochem, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een belangrijke ingrediënt voor beachvolleybal kan ik me zo maar voorstellen. Is het een beetje strandweer in Polen? Uh, het is wisselend hier. Het is. Uh... Het is best, best goed te doen uh, op zich. Alleen uh, we hebben af en toe wat, uh, wat stormen. <laughs> dat dus is handig voor de bal, al... hè? Ja, dat is wat anders. Meestal gaan we altijd wel door. Maar met bliksem en, uh, en met harde windstoten is het echt niet te doen. Dus we hebben vandaag uh, lag het al een uurtje stil. Maar daarna is het weer heel rustig en kalm. Dus dan is het weer prima voetbal weer. En hoe gaat dat met onze dames en heren? Ja, we gaan... Uh, we zitten allemaal nog in de poolfase En eigenlijk heeft iedereen nog kans om uh, uit de pool te komen. En... Uh, Eén team heeft nog kans op een pool winst. Dus uh, ja, we zijn nog volop in de race. Ja, schets de kansen voor deze teams. Uh, nou ja, we hebben uh, Madeleine Meppeling en uh, Sophie van Grestel, die nu. Uh, ja, ze echt goed zijn te spelen. Dus uh, nou ja, als die dat te kunnen doortrekken, dan uh, zou het mooi zijn om. Uh, ja, dat die ver, ver kunnen komen. En natuurlijk Zannekeijzer en Marleen van de Zoals. Uh, dat was ook een topteam dat uh, ja, altijd uh, om mee kan doen om de prijzen, zeg maar. Dus uh, ja, het is een uh, interessant toernooi voor ons. Ja, maken we een beetje kans dan? Dan maken we wel een beetje kans, ja. Hm. Dat is toch wel bijzonder uh, in, in, in Nederland, tenminste als we een beetje kijken naar het weer. Ook weer dit jaar in Nederland, dan is het strand weer vaak ver te zoeken. Uh, hoe komt het eigenlijk dat wij hm. Nederlanders toch zo goed zijn in uh, beachvolleybal? Eh... Uh, nou, ik denk dat het de laatste jaren met uh, in Holland uh, is opgericht... en dat we daar uh, ja, een heel gestructureerd het trainingsprogramma hebben neergezet. En dan zie je eigenlijk dat je met veel teams uh, uh, ja, mee kan draaien in de top. En het verpt nu ook wat meer zijn vrucht af naar, uh, naar de echte top toe. Ja, nou zagen we het op de laatste Olympische Spelen al, beachvolleybal. Dat is wel een sport in opkomst. Hoe is, de, hoe is dat in Polen nu? Ja, Polen, ja, het valt nu nog mee in de eerste dagen, maar ze verwachten echt dat het gek huis wordt. Polen is echt een volleyballand En uh, het is een van, uh, ja, even, ik weet niet eens, zijn er nog wel sporten die iets beter bekeken zijn misschien, maar het is een van de best bekeken sporten. Uh, met indoor volleybal en volleybal uh, schijnt echt gek huis te worden hier de komende, komende dagen. Ja, en wanneer weten we bijvoorbeeld de winnaar uh, van, van deze, van uh, deze wereldkampioenschappen? 6 uh, 6 juli zijn de finale gepland, voor de dames in ieder geval. En hoeveel poolwedstrijden staan er nog op het, op het programma voor de dames en de heren als het om uh, het Oranje team gaat? Uh, bij de dames spelen we morgen uh, of vandaag uh, de laatste poolwedstrijd. Um, en bij de heren we worden er nog twee dagen gespeeld. En dan, uh, daarna is er echt de uh, afvalrace gewoon met een uh, uh, tot, uh, tot, uh, ja, tot de finales toe eigenlijk. Ja, nog uit fase. Nog oud fase, ja, goed. Het wordt dus nog uh, spannend daar in Polen. Ik uh, uh, kan, kan me ook voorstellen dat je dan, uh, als het zo, uh, zo, zo verschrikkelijk vroeg is als dat het nu is... Dat je, dat je ook om je heen staat te kijken, dat je denkt... Goh, waar zijn we nou weer beland met het uh, beachvolleybalteam? Je staat toch ineens in Polen. Ja, ja, gelukkig is het toernooi wel redelijk bekend bij ons. Maar het, is inderdaad, uh, het zijn niet alleen de strandlocaties waar we spelen, maar dit nee. is echt wel een... Uh, ja, locatie waar eigenlijk al jaren, jaren gespeeld wordt en waar ze nu WK hebben. Het is echt in de, de middel van nowhere. Ja, kun je de locatie schetsen? Uh, nou ja, nee. Het is echt... We uh, zitten uh, drie uur van Warschau af. En uh, met, met de auto een in, in van de... Ja, over een 80 kilometer weg, zeg maar. En de andere grote plaats met de vliegtuig is ook nog volgens mij twee uur weg. Dus uh, het zit echt uh, ja, tegen de Russische grens uh, die kant op, zeg maar, aan. Ja, tot slot eventjes uh, de voorspelling. Even een, een tip voor de, voor, voor de beleggers. Wie uh, zet jij je geld in? Bij de... <laughs> nou, ik zet sowieso nooit mijn geld in, maar... Uh... <laughs> ja, dat mag natuurlijk niet, hè? <laughs> in principe, nee, ik mag het niet eens, nee. Uh, nee, China is een uh, grote kanshebber naast uh, ja, onze Nederlandse teams... en uh, misschien een Spaans team. Nou, Jochem de de talentcoach bij de Nederlandse beachvolleybalploeg. Dank je wel, vanuit Polen. 7 minuten 5... U luistert naar Radio 1. Ja, ontluisterende onthullingen van klokkenluider Edward Snowden deden de afgelopen weken onze oren klapperen. Het komende uur praten we met Niels Westerlaken van de internet- en privacyorganisatie Bits of Freedom over de ins en outs van het afluisterschandaal wat de hele wereld in zijn greep heeft. Niels, hartelijk welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, jij bent de gast vandaag in onze studio, dit hele uur. Wat is er nou nog eventjes precies aan de hand in de notendop? Um, ja, in het kort. Is er vorige maand uitgelekt dat dus, uh, de Amerikaanse Veiligheidsdienst een hele hoop afluistert. massaal internet tapt, maar ook alle servers van grote internetbedrijven onder toezicht heeft. En nu begint het balletje in Nederland een beetje te rollen, want we zien de consequenties. wat dat allemaal, uh, allemaal doet. Ja, en dat begon allemaal bij één man, Edward Snowden. Uh, wat is zijn verhaal? Zijn verhaal is dat hij um, werkte bij een subcontractor... dus eigenlijk in dienst was um, bij een bedrijf voor de NSA... de Veiligheidsdienst in Amerika. Hij zag dat er misstanden waren, grote privacy-inbreuken werden gedaan... niet alleen op Amerikanen, maar op de hele wereld. Hij kon daar niet meer mee leven en heeft documenten uitgelekt. Ja. Uh, uh, een, een, een, een schandaal uh, uh, nu dus. Er wordt veel over gepraat, er worden vragen gesteld. Snowden wordt, uh, uh, ja, ze proberen hem in ieder geval schaakmat te zetten ook... Uh, inmiddels uh, daar in Rusland. Hoe groot is dit schandaal? Dit schandaal is immens groot. Dit is niet uh, iets wat we hebben gezien de afgelopen jaren. Dit is denk ik het grootste privacy schandaal, uh, zo niet ooit. Ja, nou zeggen we eigenlijk met z'n allen toen dit bekend werd... maar eigenlijk wisten we dat allemaal toch al lang. Heel veel mensen hadden inderdaad een vermoeden, maar hoe groot het nou uit, uiteindelijk echt bleek, dat is voor iedereen, denk ik, nog een schok geweest. Is het groter dan gedacht? Ja, zeker weten. Ja, want waar ligt dat aan? Want ik denk, nou, ja, Amerika die, die, die houden het hartstikke in de gaten. Waar zit er echt dat knelpunt nu dat, we, dat, dat, het eigenlijk, ja, dat het belang heel erg duidelijk wordt? Nou, we wisten sinds 9-11 dat er wetgeving kwam om inderdaad uh, vergaande maatregelen te nemen tegen terrorisme. Maar we zien nu dat die maatregelen die dus oorspronkelijk tegen selecte groepjes mensen was gericht, massaal politiek worden ingezet. En dus niet alleen maar om het eigen land te beschermen, maar ook economische belangen te beschermen, politieke belangen te beschermen. Ja, immens groot. En dus is er commotie ontstaan. Uh, um, de commotie die ontstaan is, is, is die dan helemaal terecht? Ja, er is misschien nog te weinig commotie ontstaan. Zeker in Nederland wordt er nog redelijk lakoniek gereageerd op wat uh, de Amerikaanse Veiligheidsdienst doen, maar ook wat de Nederlandse Veiligheidsdienst in samenwerking doen. Ja, stel nou, ik heb niks te verbergen zeg ik in alle eerlijkheid. Moet ik me zorgen maken? Um, nou, je moet je zorgen maken om een maatschappij waarin je nog vrij kan leven. Dit is niet iets wat je misschien nu verkeerd kan hebben gedaan. Maar informatie van de afgelopen tientallen jaren... maar ook de komende tientallen jaren worden over jou opgeslagen... Nou, en worden doorzocht heb ik gedaan. om iets te vinden. Nee, maar um, mocht je naar islam hebben gezocht... toen je op de middelbare school zat om een werkstuk te maken... dan kan er misschien al een vlaggetje omhoog gaan. Je zult nu twee keer na moeten denken... voordat je een beetje uh, ja, gevoelige termen in je zoekmachine intypt... omdat je denkt, dit wordt misschien wel meegekeken. Nou, dus dan, je bent minder vrij nu. Dan, dan ga je wel wat meer richting de... de uh, uh, wat je veel hebt gezien in totalitaire staten... Uh, in, in, in, in afgesloten regimes. We nemen bijvoorbeeld nog de DDR... waar de Stasi heel actief was met dit soort dingen. Alles vastleggen van mensen... en ze te vervolgens oppakken op dat patroon van die dingen. Is dat een reëel gevaar binnen onze huidige wereld? Um, nou, nu nog niet, want wij kennen nog geen voorbeelden van dat mensen inderdaad van de straat zijn geplukt omdat ze verkeerde zoektermen hebben. Maar dit stelt natuurlijk niet uh, de garanties voor de toekomst dat dit altijd juist zal worden gebruikt. Um, er is enorm veel mogelijk en we weten niet eens op welke schaal de Nederlandse regering dit inzet. En dat is wel zorgelijk. Nou, als de Nederlander nou zegt, uh, ik leg me er toch bij neer, er is niks tegen te doen, wat ben je het dan met ze eens? N dat zou ik heel jammer vinden. Dit is juist het moment waarop je zou moeten tegenspreken tegen dit wil ik niet. En dit wil ik ook in de toekomst niet. Ik wil een beetje vrijheid hebben. En als je dat nu niet zou doen, dan, um, dan hoop ik toch dat je in de toekomst bijdraait. Niels Westerlaken van Bits of Freedom. We praten het hele uur met jou in de studio over dit onderwerp. Tot zometeen. Where do we go now? Where do we... En Roses. Sweet child of mine. Maakt het 16 minuten over 5 op Radio 1. Het is nu al wakker waar u naar luistert. En uh, ja, het nieuws uit de kranten, Radio 1. Eh. Uh Martijn Middel begint. Op Radio 1. We bestellen steeds vaker gerechten en drankjes via internet. Snel en makkelijk. Het eten wordt per koerier afgeleverd bij het huis. Opvallend genoeg worden er steeds meer dranken besteld. Zoals bier, wijn en frisdrank. Maar ook de champagne zit in de lift. En die laat je deze zomer natuurlijk niet thuis brengen. Maar op picknickveldjes, binnenstranden en je plezierbootje in de gracht. Vakken vullen, oppassen en folders en kranten bezorgen. Dat zijn de populaire baantjes onder de jeugd. Maar misschien is het beter om te stoppen met dat werk. Want trouwens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 Op het Tahrirplein in Egypte in Cairo... staat op dit moment nog altijd een grote mensen, demonstranten op de been... die protesteren tegen de zittende president Morsi. Uiteraard is er in de kranten ook veel te lezen... over de massademonstranten in de Egyptische hoofdstad. Zo schrijft de Volkskrant dat de oppositie in Egypte... juist moet werken aan een deal met de huidige Morsi. Volgens de krant is een militair regime geen gunstig alternatief. En trouwens schrijft dat klokkenluider Snowden... in de Verenigde Staten de waardering moet krijgen die hij verdient... met zijn bekendmaking over de afluisterpraktijken van... Uh... De Amerikaanse inlichtingendienst NSA heeft Edward Snowden de discussie over afluisteren van burgers gevoed. Hij heeft niet aangetoond dat de NSE misbruik heeft gemaakt van vergaarde data, maar wel een maatschappelijk debat in gang gezet. En daarvoor mogen uh, we Snowden, de klokkenluider, dankbaar zijn, schrijft de krant. De consternatie over afluisterpraktijken beheerst hier de kranten behoorlijk. Amerika-correspondent Wouter Zantingen volgt de situatie in Amerika op de voet. Wouter, goedemorgen. Goedemorgen. Is daar net zoveel commotie om deze zaak in Amerika? Of valt dat mee? Nou, het houdt iedereen wel flink bezig hier. En wat erg interessant is dat je een, wel een unieke coalitie hier hebt. Van, uh, nou hele, van wat rechtse libertariërs en dan de linkse democraten. En dat zijn ook vooral jonge mensen en die zijn daar er heel erg boos over. En ook wat teleurgesteld van Obama. En aan de andere kant heb je echt het establishment, hè, de, de politiek en de media. Uh, en dat zijn zowel republikeinen als democraten die toch al veel over hun schouders op gaan. Ja, dat is toch een beetje het politieke midden dat, uh, dat het allemaal wel prima vindt. En, en daarbuiten een, een hoop geluid. Hoe, hoe komt dat? Nou, dat komt inderdaad omdat ten eerste de establishment dit eigenlijk wel is dat dit gebeurde. Uh, en ook is het zo dat die dat wat normaler vinden. Die denken van, nou ja, spionage, dat, dat gebeurt gewoon, dat doen landen gewoon. En ik denk dat het ook wel te maken heeft met een jongere generatie die gewoon wat andere normen en waarden dit op zich uh, heeft. Maken de Amerikanen zichzelf zorgen? Um, nou, als ze zich zorgen maken, ja, dat, dat is een goede vraag. Um, als het gaat over spionage van, van buiten Amerika, dan denk ik dat het allemaal niet zo'n probleem is. Ik bedoel, dan snappen ze dat dat gebeurt. Want, dat, het is voor veiligheid of zelfs gewoon voor het bevorderen van het belang van het land. Hè, het afluisteren van, uh, van onderhandelingspartners bijvoorbeeld. Als het gaat over het intern afluisteren... Dan zijn er uh, wat uh, gemengdere gevoelens over. Het grootste deel van de Amerikanen zegt dat het uh, uiteindelijk niet zo'n probleem is. Maar een hele luide uh, minderheid uh, vindt het wel uh, zorgwekkend. Want je zou kunnen denken, als het uh, in, buiten Amerika op zo'n grote schaal gebeurt... dan moet het binnen de grenzen van Amerika wel helemaal heel erg zijn. Nou, wat we in ieder geval weten is dat het binnen de Amerikaanse grenzen wat strenger aan uh, banden uh, ligt. En... Uh, ja, dus, dus daar maken zich ook natuurlijk daardoor iets minder uh, zorgen over. Wat ook zo is, is dat uh, ja, iedereen hier het ook wel zegt van ja kijk, je geeft al je informatie al aan Facebook en al aan Google. En dat doe je alleen toen je dan gratis je e-mail uh, kunt bekijken. Uh, als we nou al maar wat informatie opgeven, zodat we dan ook weer veilig gaan krijgen, dan, ja, dan is dat misschien ook wel raar ja, maak, je, maak je nou ook mee dat in jouw omgeving de mensen zich zorgen maken over de afluisterpraktijken van de NSA? Nou, uh, op mijn werk en in mijn dagelijks leven uh, kom ik uh, heel veel met uh, mensen uh, om die in de IC werken, de intelligence community. Ja, en die hebben het eigenlijk, uh, ja, die, die, die weten het natuurlijk. En die hebben het vooral over uh, zo'n, uh, ja, dat ze het een verrader vinden en dat, uh, dat het zo schandalig is wat hij heeft gedaan. Nou, dat is dus weer een totaal ander geluid dan dat we eigenlijk uh, in Nederland horen. Uh, is, dat, is dat geluid, uh, Snowden, als verrader, is dat ook sterk vertegenwoordigd in de VS in, in, het, in het publieke debat? Ik denk dat dat heel erg uh, sterk is hier in de, in de, uh, binnen de Beltway. Hè? binnen de, de, de, de, nou, de, de grote snelweg hier, de ringweg van uh, Washington DC. En ik denk dat het uh, buiten de grote stad, dat mensen toch wat, uh, ja, wat wantrouwiger zijn naar de overheidsinstanties toe. Nou, we hebben in Europa Frankrijk en Duitsland zich bijvoorbeeld fel uitgelaten over het afluisteren. Bijvoorbeeld de premier Hollande, die, die, die maakt zich sterk om er uh, wat aan te doen. Trekt Obama zich daar wat van aan? Obama heeft heel erg laconiek gereageerd. Hij is nu met in Afrika op bezoek. Hij heeft gezegd dat iedereen spioneert elkaar. Hij zegt dat de, de, de Fransen en Duitsers het Duitsers ook bij hem proberen. Maar ja, dit is voor hun nog... Uh, hun pogingen zijn natuurlijk nog heim. Hij zegt uh, Frankrijk en Duitsland zouden maar wat graag willen weten wat hij voor ontbijt heeft... en wat er vandaag op zijn agenda staat... Ja, en dat het gewoon uh, normaal is bij de ja, relatie tussen, tussen landen dat, dat je elkaar, uh, op, ja, uh, informatie van elkaar wilt hebben. Gaat u nog bijtrekken? Want hij heeft wel gezegd dat hij een, een verklaring gaat geven richting de regeringsleiders in Europa. Hè? Ik denk dat Obama niet echt gaat bijtrekken. Uh, Obama en uh, de Amerikaanse regering denken dat de woede van de Europeanen uh, heel erg gecoculeerd is om een uh, betere positie te krijgen tijdens de onderhandelingen die binnenkort gaan beginnen... Uh, van de laatste fase van een heel groot Amerikaans-Europese vrijhandelsverdrag. Uh, en, ik, en ze denken dus dat, de, ja, zeker Frankrijk, die dat nog een beetje huiverig tegen, daar, daar tegenaan kijkt... Hè, met hun, al hun culturele verworvenheden en in, uh, de, de, de exportsubsidies... Uh, uh, dat ze proberen daar wat, uh, wat uh, concessies uh, hiermee te krijgen voor de onderhandeling. Ja, precies. Misschien dat het zelfs nog wel tactiek is. Want, want uh, natuurlijk is, is, is de Verenigde Staten een land dat af en toe ook goed paranoia kan zijn. Komplottheorieën. Um, zijn die al opgedoken rondom Edward Snowden? Oh, absoluut. Er zijn nog zo'n ontzettend soort theorieën. En het is bijna natuurlijk ook een prachtig verhaal. Ik bedoel, vanavond dat weer uitkwam dat hij ja, wel of niet in het vliegtuig van de Boliviaanse uh, president zit. Uh, dat, dat Frankrijk en Portugal... Uh, het luchtruim dicht houden. Ik bedoel, er zijn uh, van allerlei theorieën en verhalen over, over, over te bedenken, natuurlijk. Ja, kan die Snowden ooit nog terugkeren in Amerika, denk je? Nou, hij kan wel terugkeren, maar hij is aangeklaagd voor uh, spionage. Dus dat is ja, dus echt een lange ja, debat. Dus Misschien had ik een vraag maar... moeten stellen: keert hij ooit nog met plezier terug naar de Amerika? Ja, ik denk het niet. Want zelfs als. Ik bedoel, uh, het, het probleem is dat wat hij aan het doen is, dat hij steeds uh, uh, lijkt te doen, het lekken. Om een maximale schade te berokkenen aan de VS. Ten eerste, vlak voor de G8, liet je weten dat de VS en het Verenigd Koninkrijk spioneren op handelspartners. Dus vlak voor de G8-onderhandelingen. Nu dus ook weer vlak voor dit vrijhandelsverdrag. Dus ja, de Amerikanen zijn wel flink echt boos op hem. Dus ja, ik denk niet dat hij hier binnenkort nog gewoon voldoende terugkeert. De oppositie, wat zegt hij in Amerika? Ja, de oppositie is, is in een lastig pakket, want eigenlijk vinden de Republikeinen dan wel prima dit pioneren. Dus de Republikeinen die hier tegen zijn, ja, dit zijn die komen heel erg opportunistisch over. De enige Republikein die hier uh, een beetje ja, goed bij overkomt is uh, Rand Paul. Die de, uh, wat meer libertarisch is en die, uh, die is hier uh, uh, van nature altijd al tegen. Maar ja, de Republikeinen die zeggen niet heel erg veel ja, Oké, okay. Wouter Zantingen in Washington, dankjewel ook voor jouw update uh, vanuit Amerika. Gaan we door met de studiogast. Die zit het uh, hele uur bij ons vandaag. Niels Westerlaken van Bits of Freedom. Uh, u, u kon hem net al eventjes zo horen. Een dilemma voor jou eventjes. Hè? Edward Snowden, is dat een held of niet? Hij is in ieder geval zeer moedig. Hij wist wat er op het spel stond. En hij heeft toch gelekt in het publieke belang. Dus ik ja, neig toch meer naar het held. Ja, naar een held. Ja, en als je, als je dan kijkt hè, naar, naar waar we het net ook over hadden. Complottheorieën. Eh, daar, daar ga je natuurlijk aan denken. Je weet hoe de wereld van spionage in elkaar kan zitten. Ook al haal je veel van die informatie uit films natuurlijk. Eh, maar is dat ook in, in, in jouw hoofd opgekomen? Eh, toen, toen het nieuws naar buiten kwam. Van, nou ja, Dit is zo media-geniek. Dit, dit moet wel bedacht zijn. Nou, het, ja, hij heeft het ook redelijk bedacht natuurlijk. Hij heeft het van tevoren bewust aangepakt. En in samenspraak met uh, The Guardian en Glenn Greenwald... een uh, columnist van The Guardian... is dit best wel uitgedacht al. Het stokt nu een beetje, dus ik weet niet... hoe ver hij vooruit heeft gekeken. Maar het, uh, ja, het klinkt alsof het een film is inderdaad. Ja, het klinkt heel erg, heel erg spannend wat dat betreft. Uh, ja, Er komt bijna dagelijks meer info van Snowden in de, in de openbaarheid. Uh, Prism, programma van de Amerikanen. De eerste keer dat we ervan hoorden... Ik weet niet hoe het jou vergaan is, waarschijnlijk met iets meer interesse... maar ik heb het met interesse gelezen en toen ben ik verder gegaan met ja. mijn leven. Maar het wordt steeds meer. Het wordt inderdaad steeds meer. Um, het is nu ja, een maand geleden denk ik dat het bekend werd. Um, heel veel mensen vermoeden inderdaad al zoiets dat er iets aan de hand was... maar dat het echt uh, de, ja, dat het zo massaal was, dat was voor iedereen groot nieuws. En voor sommige mensen gaan dan... Ja, die krijgen dan weer ander belangrijke nieuws in hun ogen onder ogen. Maar je ziet dat dit blijft uitrollen en dat er nieuws blijft komen... over verschillende veiligheidsdiensten, over uh, politici die zich hierover opvinden. Want het is dus niet alleen beperkt tot burgers, maar ook tot politici. Ja, waar eindigt dit? Ja, dat is nu heel moeilijk te overzien. Maar ik, ik hoop met het stoppen van uh, privacy-schending van normale burgers... zoals jij en ik. We hadden het er net al eventjes over met Wouter, onze correspondent. Uh, Obama gaat met een verklaring komen naar Europa toe. Wat verwacht je ervan? Um, ik verwacht ervan dat hij inderdaad zijn um, economische positie niet op het spel wil zetten. Dus dat hij zich een beetje zal ingraven om die onderhandelingen. Uh, T-Tip is dat verdrag uh, waar uh, Wouter zojuist over sprak. Uh, om die niet te ondermijnen. Dus ik denk niet dat, het, uh, dat Obama heel veel toezeggingen zal doen. Kan je daar inkomen, Wouter? Want jij hangt nog als het goed is. Ja, daar kan ik wel inkomen. Ja, precies. Want Obama, de oppositie was het net ook over. met het jou daarover? Uh, wat gaat die doen om Obama nog een beetje te bewerken op dat gebied? Nou, het, het probleem is inderdaad dat eigenlijk gewoon de grote meerderheid van Amerikaanse politici uh, hier gewoon allemaal voor zijn. Zowel democraten als republikeinen. Uh, en, en dat de dat, dat mensen die hier een uh, groot probleem mee hebben uh, niet heel erg vertegenwoordigd zijn in het congres. Hè. Dus vooral de ja, jongere mensen. Uh, ja, en dat, uh, dat merk je. Ja, nieuws even naar het Europese aspect dan weer. Hoe zou Europa hier als één blok op kunnen reageren naar Obama toe? Wat, wat, zou, wat, wat zijn ja, wat, wat zij verplicht te doen? Um... Nou, sowieso zijn de politici verplicht om de zorgen van het volk kenbaar te maken. En, um, Duitsland heeft zich al uitgesproken, in Frankrijk spreken ze zich uit. Uh, de Europese Unie heeft vandaag ook een, uh, ja, een debat over hoe sterk zij zich hier tegen moeten uitspreken of niet. Um, ik hoop dat dat in de loop van de middag duidelijk is wat Europa hier tegen zal doen. Ja, je hebt het over sterk uitspreken tegen. Hoe zwaar moeten we daar aan die uitspraak? Um, nou ja, dit... Dit zal natuurlijk niet zomaar in één dag opgelost zijn. Dit gaat over stelselmatige inbreuk en dit is al tientallen jaren aan de gang. En op internetgebied, ook al sinds 2007, is volgens mij het PRISM-programma bezig. Um, ja, dit is niet alleen maar met dit is een schandelijke zaak. Nee, hier moet nieuw toezicht komen, want dit was al bekend bij politici en hier is niets aan gedaan. Toezicht moet echt scherper en we moeten inzicht krijgen... in wat er nu precies voor misbruik is geweest. Nou, zometeen praten we erover, over hoe ver die beerpot al leeg is... en uh, hoe ver die nog uh, open gaat en uitgediept gaat worden. Uh, zometeen, Nieuws Westerlaken van Bits of Freedom. Uh, tot zometeen. Uh, inmiddels is aangeschoven Bas Redeker.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 Europol is trots op recente resultaten. Bij een operatie tegen drugs en wapensmokkel werd, uh, heel, erg veel, uh, goed, werd heel veel goederen in beslag genomen. Meer dan 30 landen deden mee. De, de harde cijfers. 30 ton drugs, 42 wapens, 8 ton chemische middelen... 170.000 dollar in contanten, 15 schepen... en er werden ook nog eens 142 mensen aangehouden. Nederland deed ook mee aan de operatie. Een flinke showploeg geweest. Ja, ja. Tot slot een apart bericht uit Amerika. De regering gaat een essentieel onderdeel van het plan... om gezondheidszorg op de schop te nemen uitstellen. En dan niet even een weekje, maar ze gaan het zelfs uitstellen... tot na de volgende verkiezingen. En dat is een zet die de Republikeinen verleiden tot het roepen... dat zelfs de regering nu ziet dat Obamacare een mislukking is. President Obama heeft zich voor deze ambtstermijn als doel gesteld... de gezondheidszorg van Amerika te herstructureren. Maar daar lijkt hij nu voorzichtig van terug te komen. En dan nu het weer met Stein van van Antwerpen. Vandaag valt er geregeld regen. De temperatuur die stijgt tot een graad of 17 in het kustgebied tot 19 graden in Limburg. De wind is meestmatig uit het zuidwesten. Vanavond en vannacht klaart het vanuit het westen weer breed op. De temperatuur die daalt tot een graad of 12. Morgen dan is het bewolkt, maar de zon weet al heel snel door te breken in de middag. De temperatuur ligt met een graad of 21 nog niet echt hoog... maar in het weekend loopt deze op tot 25 graden of meer. We zien geregeld de zon en het blijft droog het nieuwste minuutje. Dankjewel voor het laatste nieuws Bas Redeker. Het is half zes. Goedemorgen, u luistert naar nu al wakker op Radio 1 is Omroep WNL. En is uw privacy nog gewaarborgd? Vandaag wordt er in de Tweede Kamer gepraat over de Amerikaanse klokkenluider Edward Snowden en het controversiële afluisterprogramma Prism. In de Tweede Kamer is ophef ontstaan toen afgelopen weekend bekend werd dat de Amerikanen op grote schaal Europese diplomaten hebben afgeluisterd. Daarom is er vandaag een debat met minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Onder meer op verzoek van SP-kamerlid Ronald van Raak. Goedemorgen meneer van Raak. Ja, goedemorgen. Het zal trouwens ook vooral met, uh, met uh, Ronald Plasterk zijn van Binnenlandse Zaken en ik hoop ook met de minister-president. Ja, en waarom dit debat? Nou, het is nogal wat dat de Amerikanen uh, Nederlandse burgers, Europese burgers massaal afluisteren als je van internet gebruik maakt, van de telefoon gebruik maakt. Uh, maar ook dat er heel veel politieke spionage is. En uh, dat hoort niet onder bondgenoten. En ik denk dat, dat onze regering daar maatregelen tegen moet nemen. Is dat toch een verrassing uh, dat, dat dit gebeurt? Nou, ik vertel uh, onze ministers eigenlijk al vijf, zes jaar lang dat we bespioneerd worden door de Amerikanen. Maar onze regering zegt telkens, nee, dat doet Rusland, dat doet China. Amerika doet dat niet. U wist dat ja. al? Ik wist het al en ik denk als ik het weet, uh, dan hoort de Nederlandse regering dat ook te weten. Uh, wat ik niet wist is dat het zo massaal was. Ik wist wel dat er ook politieke spionage was, maar dat er in gebouwen van de Europese Unie en ook misschien wel in Nederland Amerikaanse afluisterapparatuur hangt, ja, dat had ik ook niet kunnen bedenken. Nee, dat is, dat is uh, inderdaad het meest opvallende dan, hè? want uh, wat dat betreft heeft het nieuws zich de afgelopen weken ook zo ontwikkeld dat we er eerst achter kwamen dat wij als burgers uh, wellicht ook in de gaten werden gehouden door de Amerikaanse overheid. Maar eigenlijk ja. pas toen ook uh, Europese diplomaten op grote schaal uh, bleken te worden afgeluisterd, toen, uh, toen, toen had het idee, toen werd er politiek in Den Haag ook pas echt wakker. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Uh, kijk, de schaal is nu heel erg groot. Maar het principe dat we bespioneerd worden, dat weet ik al heel erg lang. Ja. En dat moet dus ook de Nederlandse regering al lang weten. Ik weet ook dat er wel eens uh, spionnen worden uitgezet, Amerikaanse spionnen. Maar dat gebeurt allemaal heimelijk en in stilte. Ja. En het lijkt wel dat de Nederlandse regering een beetje bang is. En eigenlijk de mond niet open durft te doen. En juist omdat Nederland en andere Europese landen uh, zo weinig protest hebben aangetekend, ja. denk ik dat de Amerikanen steeds verder zijn gegaan. Aan, en dat het nu totaal uit de hand is gelopen. Ja, maar is het dan ook niet iets waarvan we eigenlijk allemaal wel weten dat het gebeurt... maar dat dit gewoon zo'n momentje is van ja, nou komt het zo groot in het nieuws... nou moeten we als politiek ook wel ons mond open doen? Nou, ja, ik denk dat de druk vanuit de burgers... Uh, nu zo groot is, dat uh, mensen opheldering willen, dat de, de, onze politieke leiders nu wel aan de slag moeten. En ik vind het ook echt een verantwoordelijkheid van onze regering om de veiligheid van onze burgers te waarborgen. Want wat gebeurt er met die informatie? Er, worden, er wordt ongelooflijk veel informatie uh, uh, verzameld. En de enige manier om daar nog wat op te krijgen, is als je gaat datamijnen. Nou, onze regering heeft altijd gezegd, minen zijn we tegen. Omdat je niet op persoonskenmerken, maar op algemene kenmerken, gaat uh, zoeken. En zo loopt ook elke Nederlander een kans om op uh, de verkeerde Amerikaanse lijstjes terecht te komen. En dat kan grote problemen met zich meebrengen. Ja, Bijvoorbeeld want, want, als je gaat vliegen. Datamijnen, wat houdt dat precies in? Nou, Datamijnen betekent dat ze niet gaan bekijken van, uh, naar jouw persoonskenmerken, maar dat ze op algemene kenmerken gaan kijken. Wat voor soort werk je doet, wat je op internet doet, welke mensen je belt, welke contacten je hebt. En in Amerika is een lijst gemaakt met volgens mij al meer dan een miljoen mensen die potentiële terrorismeverdachten zijn. Nou, en dat kan dus heel diep ingrijpen in je leven. En als je op zo'n lijst staat, dan kan de Nederlandse regering jou dan niet meer afkrijgen. Nu is de politiek zich ook bewust van het belang uh, van wat er gebeurt en dat welke schaal er ook wordt gespioneerd. Uh, ja, hoe moet Nederland zich opstellen in deze zaak nu, volgens u? Nou, ik vind dat we dit niet moeten pikken. En ik denk ook dat het zo uit de hand is gelopen in Amerika, omdat. Europese landen, Europese regeringen... hun mond niet open doen. Dus we moeten gewoon... opheldering eisen. We moeten zeggen... Amerika, je krijgt één kans om... opheldering te geven, om openheid... van zaken te geven. En anders moeten we... maatregelen nemen. Want we hebben... Amerika nodig. Nou, zich... In de internationale strijd tegen terrorisme... En dat kan alleen maar op basis van vertrouwen. En het erge van deze situatie is dat, dat vertrouwen is geschonden. Dus als ik als Nederlandse politicus of een andere Europese politicus straks tegenover een Amerikaanse politicus zit, denken we altijd van, ja, wat heeft die meneer of mevrouw, wat weet die van ons? En wat heeft die allemaal uitgesproken? Veel gehoord argument is, als je niks te verbergen hebt, dan is er ook niet erg dat je wordt afgeluisterd. Wat vindt u daarvan? Nou, elke Nederlander. Als we als Amerikanen zoveel informatie verzamelen en aan datamining doen... dan loopt elke Nederlander een potentiële kans om op een terrorismelijst te komen... waar je dus je hele leven niet meer van afkomt. Maar het is ook gewoon onfatsoenlijk. Kijk, politieke spionage heeft helemaal niks te maken met terrorismebestrijding. Het binnenhalen van zoveel gegevens heeft ook niks... Te maken met, met uh, uh, terrorismebestrijding, dat is economische spionage, nee. uh, gewoon jatten. En dat is politieke spionage, dat is je dus bemoeien met de besluitvorming in andere landen. Ja, precies. Op het moment dat de Amerikanen in, in pak uh, uh, uh, voor, de, voor de deur van het ministerie staan en zeggen... laat al jullie documenten even zien, dat doen we ook niet open, dus dat moeten we nu ook niet doen. Dat is eigenlijk het verhaal. Nee, maar wat het allerbelangrijkste is, als je samenwerkt als landen, zeker in de strijd tegen terrorisme, dan moet je elkaar een beetje kunnen vertrouwen. En dat vertrouwen is geschonden en dat zal verregaande gevolgen hebben voor de samenwerking. Ja, we gaan het de komende dagen nog een hele hoop over hebben, meneer Van Raak, SP-Kamerlid. Eh, hartelijk dank voor de toelichting. Dank je wel bij ons in de studio deze ochtend. nieuws Westerlaken van Bits of Freedom. Je hebt meegeluisterd met het gesprek met meneer Van Raak. Ja, klinkt dat nou iemand als iemand die op de barricades gaat voor deze principes? Uh, nou, in ieder geval wel die het voortouw neemt. Um, zeker van politici hebben we de afgelopen tijd... niet heel veel gehoord over dit schandaal. Um, en Van Raak is wel een van de Kamerleden geweest... die dit al jaren aan de kaak stelt. En inderdaad nu, terecht naar mijn mening, op de bühne klimt. Ja, hij zei onder meer net, als ik het al wist, dan wist de regering het ook kan je je vinden in die aanname? Ja, en dat is een van de ja, belangrijkste nieuwsfeiten hier. Niet dat het inderdaad allemaal gebeurt... maar dat toezicht jarenlang heeft gefaald. Dat ja, massale... Of misschien wisten we het wel. Nou... De uh, dan, Zou dat kunnen? dan had je het me moeten vertellen. Want dit is wel echt veel groter dan dat, het uiteindelijk, dan dat we uiteindelijk hebben kunnen dromen. De wetgeving lag er. Maar hoeveel dat nog werd ingezet en hoe lang dat werd bewaard, dit is allemaal onder de pet gebleven en ook geheim gebleven voor de normale burger. Ja, wat Ronald van Raken ook zegt, is natuurlijk uh, uh, nu er maatschappelijke onrust uh, ontstaat, uh, nu uh, burgers hier over ons uh, beginnen aan te schrijven. Nu zetten we het op de agenda. Is dat een goed moment of heb je als overheid ook de taak om juist nog eerder te zijn dan je. Burgers. Ja, als overheid heb je de taak om goede controle uit te oefenen, niet alleen op je eigen inlichtingendienst in de samenwerking met de Amerikanen, maar ook om te kijken wat gebeurt er nu eigenlijk in het speelveld en moet daar iets van worden gezegd. En het blijkt nu dat dat is gefaald. Ja, data mining heeft van Raak het ook over. Hè? Zou dat een uitweg kunnen zijn voor de situatie waar we in nu ons in bevinden? Nou, dat datamining is eigenlijk meer hooi gooien op de hooiberg. Terwijl je nog wil zoeken naar die speld. Dit is niet uh, een kwestie van meer informatie verzamelen. maar meer informatie van burgers op die stapel gooien. Dit uh, werk moet je doen door precies en gericht te zoeken naar mensen die verdacht zijn. En dat wordt nu niet gedaan. Nou, is er een debat met onder meer plasterk zometeen. Wat voor praktische punten zou je meegeven om uh, ja, dat de debat in te gaan? Um, door de garantie te geven dat Nederland niet de wet overtreedt... of dat in ieder geval niet meer zal doen... door mee te doen aan de gegevens die verzameld zijn... door de massale internettap die Prism heet. Um, daar maar om te beginnen. En daarna dus ook garanties geven... dat dit niet meer in de toekomst zal kunnen gebeuren. Moeten we misschien in ons achterhoofd houden... dat we misschien als Nederland zijn... er wel gewoon met handen en voeten gebonden zijn? Um, gebonden aan de VS? Ja, misschien wel. Zou dat kunnen? Um, dat zou zeker kunnen, maar dan kunnen we daar alsnog iets van zeggen... omdat wij toch dit niet zullen pikken in een land waar we nog um, in ieder geval mensenrechten kennen... en waar dus een goede garantie ook moet zijn, willen daar inbreuk op worden gemaakt. Wat voor mogelijkheden heeft ons, uh, ons land en onze regering om dit soort zaken aan te pakken? Um, ja, mogelijkheden um, om dit aan te pakken met de VS, dat uh, zal... Uh, ...diplomatiek moeten gebeuren. Maar om dit naar de burger toe te kunnen verantwoorden... ...dat dit gebeurt, moet je inzichtelijk maken... ...wat voor dingen hier nu zijn gebeurd... ...en hoe dat in de toekomst wel aan de wet zal worden gehouden... ...om dat niet meer te kunnen laten gebeuren. Want de overheid doet hier ook praktisch iets fout uh, in Nederland? Um, Misschien niet actief van elke dag op elke dag, um, maar wel door niet uh, de juiste toezicht te garanderen dat dit uh, onder de pet is gehouden. Dat dit zo lang heeft moeten wachten dat dit naar buiten komt en dus van een klokkenluider hebben moeten vernemen dat dit allemaal uh, echt gebeurt en dat er dus bewijzen voor zijn, dat is schandalig. Ja, precies. We praten zometeen nog één keer met je door. Nieuws Westerlaken van Bits of Freedom, onze gasten dit uur. Zometeen gaan we nog eventjes alles samenvatten over Snowden en het Prism-programma. Maar hij heeft ook muziek nodig om bij wakker te worden. Zeker als uw wekkerradio op 20 voor 6 staat. Want dan gaat hij nu aan Frank Ocean. Rest on my baby. Triple A couldn't weigh the love I got for the girl. And I just wanna know why you ain't been going to work. Boss ain't working you like this. He can't take care of you like this. Now you're lost. Lost in the heat of it all Girl, you know you lost Lost in the thrill of it all Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain Lost Los Angeles, India Lost on a train, lost Got on My buttercream, silk shirt, and it's Versace. Hand me my triple A, so I can wait to work I got it on your girl. No, I don't really wish, I don't wish the titties were sure No, have I ever, have I ever let you get caught? Lost in the heat of it all Girl, you know you're lost Lost in the thrill of it all Cooking dough, cooking dough. I promise you'll be whipping meals up for a family of our own someday. Mm -hmm. Nothing mm -hmm. wrong, nothing mm -hmm. wrong, nothing mm -hmm. wrong mm -hmm. with the mm -hmm. life. Ooh. Ooh. Ooh. Nothing wrong with another short plane mm -hmm. ride mm -hmm. through the sky. Mm -hmm. You and Just I. You and I stand a thrill of it all Miami, Amsterdam, Tokyo, Spain, those Los Angeles, India, lost on a train, those. met de man die gisteravond nog in de Hama in Amsterdam stond. Frank Ocean, hoor je met Last. Het is 16 minuten voor zes. Niels van uh, Niels moet ik zeggen van Bits of Freedom... zit nog tot zes uur bij ons in de studio bij uh, Nu Al Wakker. Ja, uh, Niels, we hebben het uh, de hele tijd over het uh, afluisterschandaal... het, uh, het, uh, uh, Prism het Amerikaanse Prism-programma. Uh, de beerpunt van het schandaal is inmiddels flink opengetrokken. Wat, wat kunnen we verder nog gaan verwachten? Waar moeten we ons voor klaarmaken? Um, we moeten ons klaarmaken voor um, de Nederlandse minister... die zich hopelijk vandaag ook over PRISM zal uitspreken... dat hij niet nog meer na bevo bevoegdheden naar zich toe wil trekken. Um, dat stond wel op het plan. Zeker voordat PRISM um, bekend werd gemaakt uh, afgelopen maand... was het plan om nog meer bevoegdheden naar de veiligheidsdiensten te schuiven... Ik hoop dat dat plan nu van tafel is en dat we dus gaan kijken naar toezicht op dit programma en hoe we misbruik kunnen voorkomen. Ja, want hebben wij nou in Nederland wel of niet een PRISM-achtig programma? Um, de minister heeft niet ontkend dat we de uh, informatie uit PRISM gebruiken. Dus dat we ook de informatie inzetten die de Amerikanen verzamelen voor onze eigen doeleinden. Um, dus dat is best wel um, groot nieuws dat we waarschijnlijk meedoen aan dat PRISM-programma. Dus eventjes... De... Amerika verzamelt gegevens van de Nederlander en de Nederlandse overheid, de inlichtingendiensten, die doet een beroep op die gegevens die de Amerikanen verzameld hebben. Dat is nu wat we vermoeden, omdat de minister heeft ontkend dat we direct in het Prism-programma zitten. Maar heeft niks gezegd over of we die informatie gebruiken of niet. Of de veiligheidsdiensten op die manier samenwerken of niet. En hopelijk wordt dat vandaag duidelijk. Ja, want Wat zijn de vermoedens? Hoe ver kan de AIVD in Nederland gaan? Uh, met het verzoeken van ge gegevens van burgers? Um, op dit moment kan de AIVD alleen gericht tappen. Dus uh, als zij een verdenking hebben of op een andere manier denken... van deze personen moeten we nader onderzoeken, dan kunnen ze dat doen. Dan hebben ze best wel redelijk veel bevoegdheden voor. Bijvoorbeeld ook hekken en dergelijke. Um, maar niet de bevoegdheid om massaal ongericht uh, te gaan datamijnen. Dus inderdaad een hele hoop gegevens op een hoop gooien... en dan maar te gaan analyseren en zoeken naar iets wat verdacht zou kunnen zijn. Ja, precies. Nou, De komende da dagen zal erover gesproken worden... zowel op nationaal als op internationaal vlak. Komt Nederland even weer tegen Amerika, denk je? Ik hoop het. Dat is het enige ja, wat ik nu nog verwacht van uh, Nederland op internationaal niveau. Dat we ja. dit op Nederlands niveau aankaarten naar richting Amerika toe. En dat zeker ook op Europees niveau zullen doen. Ja. Wat denk je? Ik denk, dat, ze dat? Uh, ik denk dat de minister met vaag taalgebruik straks weer een beetje er doorheen zal duiken. En niet in duidelijke termen uh, zal toegeven of we die informatie gebruiken of niet. En dat we nog met meer vragen achterblijven dan antwoorden. Ja. Uh, het uh, verhaal gaat dus nog uh, genoeg uh, staartjes uh, krijgen. Uh, tot slot toch nog even die vraag... Als ik als Nederlands burger niks te verbergen heb... en ook in de toekomst waarschijnlijk niks zal willen verbergen... moet ik me dan nu heel erg zorgen gaan maken of wat dan eigenlijk best wel nou, mee? Iedereen heeft recht op een privéleven, ook jij. En pas als daar uh, de overheid iets van jou wil weten... hebben ze daar een goede reden voor nodig. En moeten ze zeggen van ja, daar hebben we goed controle op... en we, we maken inbreuk op jouw rechten. Dus dat, dus dat doen we nu. En... Uh, we zeggen ook dat dat zorgvuldig gebeurt. En het blijkt nu dat dat helemaal niet zorgvuldig is gebeurd. Dus we moeten ons allemaal uiteindelijk toch zorgen maken. Okay. Exact. Duidelijk verhaal van Niels Westlaken van Bits of Freedom. Hij was het afgelopen uur bij ons te gast. Niels, hartelijk dank. En uh, succes met je strijd voor internetvrijheid en uh, privacyrechten. Dankjewel. Tijd om met een vrolijk gevoel wakker te worden. Dit is de Feeling op Radio 1 met Feel My Little World. 9 minuten voor 6. Goedemorgen. Dit is Radio 1, nu al wakker van 100 WNL. Met 5,5 miljoen werklozen onder de 25... heeft de werkloosheid in Europa een hoogtepunt bereikt. Of een dieptepunt, net hoe je het wilt noemen natuurlijk. In ieder geval is het genoeg reden voor bondskanselier Merkel... om woensdag een Europese top te organiseren... over de aanpak van jeugdwerkloosheid. Vorige week werd al aangekondigd dat er 8 miljard vrijkomt... voor landen die een jeugdwerkloosheid hebben van boven de 25 procent. Daar komt Nederland gelukkig niet voor in aanmerking. Maar desondanks gaat naast premier Rutte en minister Ascher ook FNV Jong naar Berlijn. Voorzitter van FNV Jong is... Robert Koenmans, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Robert, gaan jullie de barricade op de komende dagen? Nou, een beetje wel. Het is inderdaad wel de bedoeling dat uh, er worden nu allemaal hele mooie plannen bedacht in Berlijn. En zijn uh, zoals je zei, is een enorm probleem. Ik heb zelfs hier 5,6 miljoen nog staan, dus dat is nog iets hoger dan wat je net zei. Ja. Um, en het is wel belangrijk dat het niet alleen blijft met meer plannen, maar dat daar ook dingen gaan... Gebeuren. En verder is het ook wel belangrijk, vinden wij, om nog een beetje onder aandacht te brengen... dat het in Nederland niet allemaal koek en ei is, maar dat er bij ons ook nog best veel uit het gebeuren valt. Ja, want jij zit daar nu ook in, Berlijn. Kom je dan ook op, uh, ben je ook welkom op die Europese top? Uh, nou, ik kan altijd proberen binnen te komen, maar ik denk niet dat ik welkom ben. Uh, dus nee, Wij staan daar gewoon in de buurt uh, met uh, uh, vakmonds, jongeren van uh, over heel Europa. Lukt het dan wel om een punt te maken? Want dat is een beetje waar jullie tegenaan lopen volgens mij. Er wordt niet echt geluisterd. Nou, ik weet niet of er niet geluisterd wordt hoor, uh, maar het mag altijd meer geluisterd worden wat ons betreft. Uh, ja, we zullen zien. Dat, dat durf ik nu niet te zeggen. We komen morgen achter. Ja, is jullie mening, wordt die wel gewaardeerd inderdaad? Wordt daar uh, waarde aan gehecht? Genoeg waarde? Nou, je ziet het wel. Er zijn wel een aantal Europese overleggen geweest... ook vanuit de vakbonden. Daar is bijvoorbeeld het idee van de Europese jeugdgarantie uitgekomen. Daarvan zegt Nederland, nou, we hebben die nodig... want we doen het al supergeweldig. Duitsland overigens heeft een lager jeugdwerkloosheidscijfer dan Nederland, die zeggen, nou, wij kunnen daar wel wat mee. Uh, Europese jeugdgarantie is goed om erbij te zeggen. Uh, dat probeert ervoor te zorgen dat als je onder de 25 bent... Uh, dat je dan eigenlijk min of meer of een baan hebt of een opleiding. Uh, en dan wil zij zich... Ze... Van gemaakt. En uh, dat idee komt wel vanuit vakbonden. Dus nou, er wordt er wat mee gedaan hoor. Ja. Eh, opvallend is wel dat de verschillen in Europa ontzettend groot zijn. Is het dan ook niet logisch dat, dat de focus misschien eens even een keer wat minder op Duitsland en op Nederland ligt? Uh, nee, dat vind ik eigenlijk helemaal niet zo gek. Alleen uh, wat wel belangrijk is om te beseffen, is dat het hè, niet zo is dat, dat wij nu in onze handjes moeten knijpen. omdat zeg maar, het huis van de buurman erger in brand staat dan ons eigen huis. Uh, want daar lijkt het wel een beetje op. We zitten ook op 15,7% jeugdwerkloos. Dat is gewoon een flink aantal. Dat is bijna één op de 6 jongeren die geen baan heeft. Uh, dat het in Griekenland erger is, Allah. Maar in Nederland hoeven we echt niet blij te zijn of iets dergelijks. Nou, waar gaat het mis in Nederland? Nou, wat ons betreft, uh, we, we zien een paar dingen. In ieder geval de aanpak, hè. er liggen nu redelijk wat plannen, maar die moeten nu ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en die mogen ook wel wat strakker uitgevoerd worden. Uh, de, er zijn plannen per arbeidsmarktregio, Nou, daar we, die zijn gisteren ingeleverd bij, uh, bij het ministerie allemaal, die hebben we nog niet allemaal gezien. Degene die we wel hebben gezien... Wat houden, die, die, plannen wel... in? Uh, wat houden die plannen in? Oh, sorry. Ja, de plannen... Uh, alle arbeidsmarktregio's van Nederland zijn er 35. Uh, die moesten een plan indienen uh, om te laten zien wat zij deden aan jeugdwerkloosheid. En in ruil daarvoor konden zij aanspraak maken op een deel van 25 miljoen... van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat is op zich mooi. Uh, sowieso waren er een paar gemeentes het toch een dag te laat met de deadline. Hè? Dus als het een tentamen zou zijn geweest, dan uh, had ik al onvoldoende gehad, zeg maar. Uh, maar wat we ook zien, is dat er wel... Een behoorlijk verschil zit per uh, regio uh, in aanpak, waar de ene regio, uh, ik noem het Nijmegen of Tilburg, best wel stevig erin staat, extra geld er tegenaan, gooit nieuwe initiatieven in andere regio's. Uh, wij hoorden bijvoorbeeld in Groningen, uh, waarbij dat allemaal niet gebeurt, waarbij ze het eigenlijk best wel minim houden. En dan zijn er nog een paar gewoon wat kleinere arbeidsmarktregio's uh, die misschien niet eens het mankracht of de middelen hebben om een keuze te maken, maar die nooit gedwongen het gewoon wat kleiner moeten houden. Uh, dus dat is wel iets waar we ons zorgen over maken, want we zien dus dat eigenlijk de plannen voor jeugdwerkloosheid wat dit betreft, uh, nou ja, per regio nogal verschilt, dan kan je eigenlijk slachtoffer worden van je postcode als jongere. Dus dat is niet handig. Nou dat is er één. Ja precies, dat is, dat is er pas één. Er zijn nog veel meer problemen. Nou is er een, een, een, een plan opgesteld, bijvoorbeeld om het uh, startersbeurzen te creëren? Ja. ja dat, Goed dat idee. Is ook een, uh, ja, goed idee. Dat is ook omdat wij mede dat plan hebben opgesteld. Uh, dat is natuurlijk geen garantie dat het een goed idee is, maar het helpt wel. Uh, we zien dat dat nu in uh, vier gemeentes is gebeurd. Er komen dadelijk nog ongeveer twintig gemeentes bij. En we hopen dat het nog een stuk meer wordt. Wat, wat zijn die startersbeurzen? Ja, goed dat je het even vraagt. startersbeurs, uh, waar dat voor zorgt, is uh, dat je eigenlijk uh, werkervaring op kan doen. En uh, dat je daar ook nog een bedrag voor terugkrijgt. Dus dat je niet uh, een onbetaalde stage hoeft te gaan doen. Wat je nu wel vaak ziet terugkomen, bijvoorbeeld mensen dat dan maar doen. Oh ja. Want als je nou eenmaal de, starters, of, sorry, de startersmarkt, de arbeidsmarkt in wil komen... Uh, dan is het wel handig als je werkervaring hebt. Sommigen hebben dat niet. En dit is dan eigenlijk een manier om dat op te doen. En uh, nou ja, het werkt in ieder geval in de gemeente waar het langs loopt. Dat is Tilburg, uh, daar werkt het als een trein. Ik geloof dat nu al 38 mensen in ieder geval zo'n werkervaringsplek hebben. Het is een traject van zes maanden. Het loopt nu net anderhalve maand, dus we weten het nog niet helemaal zeker. En dat zijn er of 38 ze... van de hoeveel? Uh, even kijken, er zijn volgens mij in totaal. Maar dit doe ik uit mijn hoofd 150 beurzen daar te vergeven. Uh, hoeveel, uh, dus zeg maar een kwart komt aan de, de slag. In... Even schroef nou, nee, nee, dan leg ik het verkeerd uit. Uh, in, ze zijn net begonnen... En zeg maar, de eerste 38 zijn geplaatst. Uh, dus de verwachting is dat het gewoon opgaat, die beurzen. Uh, dus dat bedoelde ik eigenlijk. Ja, en heb je dan nou, als je zo'n traject ingaat met zo'n startersbeurs... heb je dan eigenlijk uh, ja, een goede kans op een bewaan? Of een garantie misschien wel? Je hebt geen garantie, maar je hebt een voet tussen de deur. En je doet werkervaring op. En uh, de mensen die ik gesproken heb, die nu al aan de slag zijn met die startersbeurs, die zeiden ook: van ja, ik werd maar afgewezen en afgewezen en afgewezen overal. En nu ben ik weer aan de slag en nu heb ik weer zicht op een baan. Uh, of ze daadwerkelijk aan het werk komen dadelijk. Ja, de eerste startersbeurzen, ze lopen nu net anderhalve maand. Ik durf het nog niet te zeggen, maar ik geloof van wel, omdat ze die ervaring opdoen. En dan komen ze weer een stapje verder. Ja, Robert, tot slot. Uh, uh, uh, vandaag dus een, een, een dag in Berlijn die uh, in het teken staat van die uh, jeugdwerkloosheid. Uh, hoe ziet jouw programma er vanochtend uit? Uh, even kijken hoor. Ik zal hem er eens even bij pakken voor de grap. Even lekker ontbijtje uh, maar dan. Ja, dan nee, we gaan met z'n allen bij elkaar komen. En er zijn ook jongeren uit, eigenlijk, en dat is wel belangrijk, dat ook het verhaal van de jongeren wat meer naar voren komt. Jongeren uit verschillende Europese landen. Uh, ik zit daar niet tussen, voor zover ik het zag. Uh, die gaan vertellen wat zij nou echt heel hard nodig hebben in, in Frankrijk, in Griekenland, in Italië. En uh, dat wordt zo allemaal gebundeld. En uh, dat gaat dan, uh, als het goed is, nog ergens uh, richting die Europese top. Hoe dat precies zal gaan, ik zit niet in de organisatie, ik ben ook benieuwd. Nee, de dag die gaat komen in ieder geval is dat. Uh, veel, ja, veel succes erbij wel. en, uh, en, yes. en, en uh, hopelijk uh, kunnen jullie nog een punt maken met z'n allen. Uh, Robert Koemans van ook. de FNV Dank. Jong. Dank Goedemorgen. 1 minuut voor 6 En daarmee zit de laatste reguliere uitzending van nu al wakker van WNL er al bijna op. Maar niet voordat we zeggen dat we ook in de specials in de zomer die we hier gaan maken... gewoon naar Berlijn gaan. Want ja, hoe kom je bijvoorbeeld uit die crisis daar, hè? Uh, Ja, we gaan live uitzenden vanuit, vanuit Berlijn zelfs. Maar er is ook van alles andere, hoor. We hebben een wielernacht. Uh, hoe is het nu met? We kijken met mensen tien jaar terug in de tijd. En uh, uh, natuurlijk inderdaad de crisis. En er moet ook over gepraat worden. Ja, en, dat, en nog veel meer specials die zijn hier te beluisteren. Omroep WNL. Verschillende mensen gaan die specials maken. En uh, ik ben hartstikke benieuwd naar het resultaat. Ja, hou onze Twitter in de gaten. Dat is WNLNacht. En uh, wilt u nog reageren, dan kan dat met de hashtag WNL. Zometeen over een paar minuten het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Oogsen zitten alvast voor u klaar. Namens uh, Martijn Middel en mijzelf wens ik u alvast een hele wakkere dag. En tot snel. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.